1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De dood van bijna 350 moslimmannen in Srebrenica. Dat heeft het hof in Den Haag bepaald. Het gaat om de mannen die zich direct na de val van Srebrenica... op het Nederlandse hoofdkwartier bevonden. De Nederlandse militairen van Dutchbed hadden ze niet mogen wegsturen. Mogelijk waren ze dan vermoord door niet vermoord... door de troepen van generaal Mladic. Het hof acht de kans daarop 30 De staat moet de nabestaanden deels compenseren. De Monatosee heeft zes mannen opgepakt voor wereldwijde drugshandel via internet. De verdachte uit Lelystad, Hilversum en Haarlem zouden honderden kilo's harddrugs hebben verstuurd via Dark Web. Een verborgen deel van het internet waar mensen anoniem kunnen blijven. Nog altijd is er een veenbrand in natuurgebied de Deurnse Pil in Brabant. Het vuur brak vrijdag uit en laait nog steeds af en toe op. Volgens de gemeente kan het nog weken duren voordat alle vlammen zijn gedoofd. Tot die tijd houden de omwonenden van de Deurnse Pil last van rook en stank. Feyenoord Rick Karsdorp vertrekt naar AS Roma. De Italiaanse club bevestigt dat de verdediger vandaag medisch wordt gekeurd. De 22-jarige International zou voor vijf jaar tekenen... en wordt bij AS Roma ploegenoot van Kevin Strootman. Feyenoord zou voor Karsdorp ongeveer 17 miljoen euro krijgen. Het weer af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanochtend in Limburg is het wat licht geregend... en die regen die trekt nu verder naar het noorden. Het is 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is er bij de Noordtunnel een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de naastgelegen brug. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Is de zomer van ZFM met, met nu ZFM luncht. Geen ja, geen nee. En omdat bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem meteen gehoord bij meneer. Meneer de Beus. Goedemorgen, meneer de Beus, ben u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. Uh, ziet u er recht tegenop? Dat niet. Wat denkt u, zullen we dan nou meteen beginnen? Zeer juist. De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè? Die zijn bekend. Goed, meneer Bus. Nou, wij zijn al helemaal klaar voor u, op. Inderdaad. Prima, dan druk Pieter Stopwatch nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? Nou, maar had u zich toch wel opgegeven? Ja. Maar dan kan er toch geen misverstand zijn? Nee, maar ik dacht... Uh... Wat dacht u? Uh, nou, u, u zegt zelf ook steeds ja en nee bedoel ik. Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet mee. Nee, nee. Oh.